Maar nu eerst het NOS-nieuws van 12 uur. Westjournaal. Catalonië wordt zaterdag onder direct Spaans bestuur geplaatst. De Spaanse regering heeft dat bekendgemaakt... na het verlopen van het ultimatum aan de Catalaanse bestuurders. Voor 10 uur vanochtend moest Catalonië afzien... van plannen voor onafhankelijkheid. De Catalaanse leider Puigdemont liet weten... dat hij met Madrid wil onderhandelen. Het Catalaanse parlement kan besluiten zich af te scheiden... als Madrid niet wil praten.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 Sinds december rijden er al meer sprinters op andere trajecten. Het aantal mensen dat ziek of gewond van een cruiseschip wordt gehaald... is flink gestegen, ondanks dat er minder Nederlanders op een cruisevakantie gaan. Alarmcentrale Eurocross verwacht dat dit jaar in totaal 135 meldingen zullen binnenkomen... zo'n 30 meer dan twee jaar geleden. Mogelijke oorzaak is dat steeds meer oudere mensen vakantie vieren op een cruiseschip... Meestal worden er mensen met infecties, hartklachten en botbreuken van boord gehaald. Niet iedereen is goed verzekerd voor dit soort incidenten. De boetes voor wanbetalers bij telefoonproviders gaan omlaag. Tien telecombedrijven hebben daarover afspraken gemaakt met toezichthouder ACM. De verwachting is dat wanbetalers door de lagere boetes... minder vaak te maken krijgen met incassobureaus. Verder wordt de voorlichting over de incassoprocedure verbeterd. Het is de tweede belangrijke verandering op de telefoonmarkt dit jaar. Sinds januari wordt hun smartphone op afbetaling aangemerkt als lening... en wordt de klant geregistreerd bij het bureau kredietregistratie. Het weer, droog en wat opklaringen. Vanuit het Westen meer bewolking en vanavond aan de kust wat regen. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er wordt een vrachtwagen geborgen op de A28 van Zwolle naar Amersfoort bij Nijkerk. Dat leidt tot een file van 8 kilometer en meer dan een half uur verdraging. Je kunt beter omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1 in dit geval. Verder staat er daardoor ook file de andere kant op, dus richting Zwolle, bij de ook 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort, uh, welkom bij ons programma Zandvoort Luncht, luisteraars en kijkers. Uh, u weet het hè, u kunt ook kijken naar ons via uh, zfm-live.nl. En welkom Pep, goedemiddag, wat fijn dat je er weer bent. Heerlijk Dolly, een prachtige middag, we gaan er een feestje van maken. Ja hè, dat was mijn idee, nou ook. Hebben we gewoon hetzelfde plan. Nou, dat moet toch goed komen, zou je denken. Waar hangt de camera? Uh, er is er een rechts van je. Als je omhoog kijkt, zie je een kleine yes. camera bij yes. de balk. Zwaai maar ja? even. Hey. Hey. Hey. En dan achter mij, daar in het hoekje, is ook een camera. Daar is de Kunnen ook zwaaien. Hey. Goedemiddag. Nou, wel leuk voor de kijkers. Ja toch? Nou, we zijn er weer met het uh, oude vertrouwde lunchprogramma Zandvoort Lunch. En uh, we wensen u natuurlijk uh, in ieder geval een smakelijke maaltijd. Voor als u nu bezig bent of als u straks gaat beginnen met de lunch. En wij hopen gewoon dat wij in de, op de achtergrond of de voorgrond, wat u wilt, daar een leuke rol in kunnen spelen en een leuke bijdrage kunnen leveren. Aan ons zal het niet liggen, toch, Pep? Aan ons ligt het nooit, geloof ik. Ja. In ieder geval, we gaan uh, straks om uh, zo rond de klok van kwart over twaalf... weer een drie in 1 brengen. Vandaag opgedragen aan Boudewijn de Groot. We hebben natuurlijk uh, zo tussen de nummers door de artiest in het licht. En het zijn er nogal wat artiesten in het licht. Dat zijn artiesten die jarig zijn dan wel overleden zijn op deze dag, de 19e oktober... En uh, als een ode uh, gaan wij een nummer van hen uh, spelen. En nou ja, spelen draaien. Dat gaan niet zelf spelen, Beb, toch? Hè? Nee, nee, nee. nee jij op de drums gelaten. en ik op mijn poten, het <laughs> wordt helemaal niks. Nee, maar. Uh, <laughs> dus dat komt tussendoor. Half één en half twee heeft Beb voor ons het regionale nieuws verzorgd. En gaat zij ons vertellen wat wij kunnen verwachten van onze weergoden. En uh, daarna natuurlijk uh, wordt haar rubriekje afgesloten met het uh, uh, liedje van de Sidekick. En ze heeft alvast een hele mooie uitgekozen. Uh, we gaan beginnen. en Laten we David Bowie erbij halen met uh, Rebel Rebel. MUZIEK oh. En toen was het stil. Ja, ik moet ook heel, heel snel kunnen schakelen hier. En dat gaat gewoon niet zo goed. <laughs> ik heb namelijk geen laptop bij me. Want die is stuk. Maar goed, we gaan... Uh, even hier naar toe. Artiest in het licht. En uh, de eerste artiest in het licht. Ik zei het u al, we hebben er een paar. Oh man, daar krijg je toch wat van. Nou is die weer weg, dan moet ik weer eerst inloggen. Nou, in ieder geval, we gaan luisteren straks naar George McRae. Want George McRae, dames en heren, is vandaag jarig. Hij is geboren op 19 oktober 1944 in de Verenigde Staten... in uh, West Palm Beach, Florida. En hij is uh, in zijn latere leven een Amerikaanse discozanger geworden... En vooral bekend natuurlijk van het wereldwijde nummer 1 hit Rock Your Baby uit 1974. Die gaan we natuurlijk ook lekker draaien straks, Beb. Ja, toch? Ja, heel fijn. En, en dat nummer hoor je ook niet zoveel meer, hè? Nee, nee, nee, nee. In ieder geval van 1967 tot 1977 was hij getrouwd met zangeres Gwen McCrae. En sinds 1989 is hij getrouwd met de Nederlandse Yvonne Bergsma... en woont hij afwisselend op Aruba en Münster-Geleen. Nou, we gaan luisteren naar de jarige George McRae, Rock Your Baby. Lekker hè, Beb? He? Heerlijke muziek. Ja, toch? Ja, ja, en ik ja, ja, heb nooit ja, ja. geweten dat hij met Yvonne Bergsma getrouwd was. Ja. Dat is toch leerzaam hoor, dames en heren. Zet uw boterham dat je... even opzij. Ja. Want <laughs> u kunt hier wat leren. Ja, wij zijn zeer informatief. Ja. <laughs> nou, er komen straks nog een paar uh, artiesten aan die jarig of uh, gestorven zijn op deze dag. Waar we iets over gaan vertellen, toch? Ja. Uh, het is uh, kwart over één geweest, dus de hoogste tijd voor onze drie-in-een-rubriek. En zoals ik al zei, vandaag heb ik dan gekozen voor drie nummers van Boudewijn de Groot. Ga er lekker van genieten, daar komt-ie. in 1, een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 Eenzaam stervend in de verre tropennacht, laat die bleke pacifisten kliek maar praten, meneer de president, slaap zacht. Droom maar van de overwinning en de zegen, droom maar van uw mooie vredesideaal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 In EEN. Na 22 jaren in dit leven maak ik het testament op van mijn jeugd.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 hier lala verdwijnt, dan steken we de lof rond en ook de dikke draad en eten s'avonds avonds zand gebak op het feestje bij klaas vaar.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 Ja, ja, ja, ja, dames en heren. Dat was uh, de drie in één van Boudewijn de Groot. En u hoorde respectievelijk uh, Welterusten, meneer de president. Daarna het testament en als laatste het heerlijke, vrolijke nummer. Het land van Mazewaal. Nou ja, Beb en ik hadden het er net over dat die liedjes zo actueel blijven. En dat er, hè, zoals in het nummer Welterusten, meneer de president... Wat verandert er nou? Dat nummer is al ik weet niet hoe oud... Ja. En het is nog steeds hetzelfde gezeik. Actueel. Ge ja. <laughs> <laughs> Actueel. <laughs> en Beb zei ook zeer terecht. Blijkbaar hoort dat bij die positie. Hè? Je begint vanuit ja. een startpunt. En blijkbaar maakt het niet uit wie je bent, wat je intentie was. Je komt allemaal in datzelfde schuitje en in diezelfde houding terecht. Nou, we gaan nou. er maar een... Uh, een beetje om bidden, denk ik. Hè? Of we gaan het maar een beetje vergeten, vergeven. Een Little Mercy. En dat is dan dit nummer wat nu gaat komen... in aanloop naar het regionale nieuws. Dus nog één nummertje. Een Little Mercy van Jamie Lawson. Goed. Direction. feel you've fallen too far behind If you're troubled by fear, you're not the only one here We all need a little mercy sometime If your sorrows have been left unspored Like broken bells, they no longer chime If you're coming undone, you won't be the only one We all need a little mercy sometime We all need a little mercy sometime Hold on, you're only a heartbeat away from turning your. There's no shame in sharing how you're feeling There's no gain in keeping your pain inside bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Beb Swerus. Op donderdagmorgen hield de politie een 22-jarig Amsterdammer aan... wegens het in bezit zijn hebben van verdovende middelen. Omstreeks 2.40 uur zag de politie een personenauto rijden... op de burgemeester Engelbertstraat. De auto reed naar de koffieshop... Bij controle van het kenteken bleek dat de eigenaar van het voertuig niet in het bezit was van een rijbewijs. Toen de politie de auto en de inzittende controleerde, bleek er een andere persoon achter het stuur te zitten. De eigenaar zat ernaast. Hij had een paar brokken hash en een weegschaal bij zich. Totaal ging het om 120 gram hashies. De politie nam de drugs in beslag, de verdachte is aangehouden en voor verhoor overgebracht naar het politiebureau... Burgemeester Niek Meijer heeft de onderzoekspecialisten van bureau Intergies opdracht gegeven om onderzoek te starten naar de vraag of het handelen van de onlangs afgetreden wethouder Demmers de besluitvorming Vorming Watertorenplein heeft beïnvloed. Door een binnengekomen WOB-verzoek kwam aan het licht dat de wethouder ambtelijke correspondentie over het project. Watertorenplein heeft doorgestuurd aan de eigenaar van de watertoren... en aan een van de architectenbureaus die in de race waren... met de plannen voor het Watertorenplein. Intergies gaat onderzoek verrichten naar de chronologie van de feiten en omstandigheden... in zaken het project Watertorenplein. De grondslagen van de besluitvorming met vernoemd project om vast te stellen... of de correspondentie tussen wethouder Demmers en de externe personen en partijen invloed heeft gehad op het advies van het college... in zaken het Watertorenproject en de besluitvorming tijdens de gemeenteraad. De doorlooptijd van het onderzoek is geraamd op zes weken. In begin december zullen de resultaten bekend zijn. Hangende het onderzoek wordt de uitvoering van het raadsbesluit... Watertorenplein bevroren. Gisteravond rond half twaalf is er een tankstation aan de Planetenlaan in Haarlem-Noord overvallen. Rond half twaalf kwam er een man met een donkerblauwe jas... met bond aan de capuchon de shop van het tankstation binnen... en bedreigde het aanwezige personeel en eiste geld. De man stapte daarna in een gereedstaande auto... met daarin een tweede verdachte. De wagen scheurde met hoge snelheid richting de Jan Kade. Na de overval is door de politie een grote zoekactie gestart... Via Burgernet werd gevraagd uit te kijken naar de dader. Tot de aanhouding heeft het echter niet geleid. Het tankstation is na de overval met lint afgezet. Om opsporing is, uh, wordt nog steeds gezocht en dat was ook sporen veilig te stellen. Het is overigens nog niet bekend wat de dader precies buit heeft gemaakt. Hoewel we nog even moeten wachten op een Nederlandse Grand Prix kunnen de Nederlandse Formule 1 fans op de hoofdtribune van het circuit Max Verstappen al aanmoedigen. Het circuit opent namelijk op 22 oktober de hoofdtribune om vanaf daar de Amerikaanse Grand Prix te volgen. Zandvoort is het initiatief gestart samen met de Bovak. Er zal plek zijn voor 2000 Formule 1-fans op de hoofdtribune... en de race zal worden uitgezonden op een mega groot videoscherm... van ruim 60 vierkante meter. Mooi is dat het evenement ook nog eens gratis toegankelijk is. De kaarten zijn online verkrijgbaar... en per persoon mocht je er vijf plekken reserveren. Het is dus wel aan te raden om snel te boeken. Ze zijn nog te reserveren tot en met 20 oktober via www.circuitzandvoort.nl Evenementen schuinstreep Bovak. FL Drive-In Tot zover het regionale nieuws van Halveen. Dankjewel Beb. Dat uh, waren weer allemaal belangrijke dingen die gebeurd zijn in de regio en gaan gebeuren. En dan uh, gaan we nu uh, naar het volgende. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het is vandaag donderdag, is er vrij veel hoge bewolking... maar zo nu en dan schijnt ook de zon. Het blijft droog en bij een overwegend matige zuidoostenwind... stijgt de temperatuur naar een aangename waarde van 19 graden. Vanavond en de komende nacht is het meest bewolkt... en de komende nacht neemt de kans op een bui toe. De zeewind waait matig en aan zee vrij krachtig. De temperatuur daalt dan naar 14 graden. Voor de komende dagen verwacht men van vrijdag tot en met maandag wisselvallig herfstweer. Met naast geregeld zon ook dagelijks kans op regen of een enkele bui. Vooral het weekend waait de wind en stijgt de temperatuur aanvankelijk niet hoger dan 16 tot 17 graden. Vanaf zondag daalt hij alweer naar 13 tot 14 graden. Tot zover het weer voor dit weekend verzorgd door Rico Schreuder. Dankjewel, je Beb. Nou, fijn dat je dat allemaal voor ons hebt willen uitzoeken. Ja. En uh, als, uh, als tractatie het volgende. Ja. Nou, oh, dat was een lekkere uptempo. Ja, en de zwingende <laughs> uitvoering. Heerlijk. <laughs> ja, mooi hè? Ja, we zijn weer allemaal wakker. <laughs> ja, zo is het. Zo is het. We gaan... Uh, bedankt voor je, voor je leuke keuze. We zijn weer helemaal opgevrolijkt. Ja, dat hadden ja. we wel even nodig. Naar ja, hier en daar wat droevig uh, nieuws. Nou, zo is het. En presidenten die in slaap uh, die ja, moeten sukkelen. <laughs> Ik heb er weer één. Een artiest in het licht. En we gaan weer eens een heel andere kant op. Ik, ik ga er zo meer over vertellen. Artiest in het licht. got a note here from the Harper Valley PTA Well the note said Mrs. Johnson you're wearing your dress is way too high It's reported you've been drinking and are running around with men and going wild And we don't believe you ought to be a bringing up your little girl this way the Secretary Harper Valley PTA. Well, it happened that the PTA was gonna meet that very afternoon. And they were sure surprised when Mrs. Johnson wore her mini skirt and two. A lot of ice whenever he's away And Mr. Baker, can you tell us why Your secretary had to leave this town And shouldn't Quidditch Jones be told to keep her When the shade's all full completely Nee, ik herkende het niet. Nee? Nee, ik herkende het liedje natuurlijk wel. Maar ja? we zijn, ja, er schieten toch veel namen weg, hè? Ja, Gaandeweg ja, ja, ja, ja. het leven. Ja, <laughs> zo is het, ja. Dit was uh, Harper Valley, heette het liedje. Dat is een uh, nummer één hit geweest. En de zangeres was Ginny Riley. En zij is jarig vandaag. Is... Ze is geboren in uh, 19 oktober 1945. En... Uh, ja, dit, dit was haar enige uh, uh, hit. En nummer één hit. Het, het was haar debuutsingle. En uh, de jaren daarna, tot, tot ongeveer zo'n 1973, heeft ze nog een paar andere hitjes gehad. Maar het, het kon nooit meer het succes van haar, uh, van haar eerste hit Evenaren. Dat, dat heeft ze nooit meer gehaald. Nou. Ja, jammer hè? Ja, ja, ja. ja, ja de hardloper. Ja, ja. De hardloper. <laughs> Oh, God. Ja. Nou, het klonk echt te gek. En ja. Ik zei het net al tegen je. Country zangers en zangeressen kunnen gewoon altijd zingen. Ja. En jij merkt heel terecht op. Dat moet ook wel, want ga het maar eens meezingen. Het is een hele moeilijke stijl muziek. goed ja, te horen voor ons. Ja. Zeker weten. Ik heb hier ook weer een lekkere meezinger klaarstaan trouwens. En dat is... Dr. Hook, A Little Bit More. Mm.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 Little bit more ja. van Dr. Hoek. Heerlijk nummer. Vond u het ook niet lekker om even lekker mee te zingen? <lacht> Ik hoorde Beb ook al lekker meegallen, zo af en toe. Ja, ja, ja. <lacht> ja. Dan staan de microfoons gelukkig even uit, hoor. <lacht> <lacht> nou, jij kan best wel mooi zingen, Beb. Dat mag best gehoord worden. <lacht> Oké, okay, dankjewel. De volgende artiest is ook wel een lekkere. We gaan eens even luisteren. Denk ik. Ja. In ja. <laughs> het licht. Artiest in het licht. Ja, ja. Weer een artieste in het licht. Dit was Sinita... Met uh, right, back, right Back Where We Started From, een, een heel bekend nummer. Dit was weliswaar wel een koffer hoor, want het originele nummer is van Maxine Nightingale. Ik weet niet of jou dat wat zegt, Beb? Nee, ook niet. Nee, ook niet. Het nummer weer nou, wel, ja. maar, maar beide namen zijn dan toch ooit weggeschoten. Ja, ja, ja. ja. Nou ja, dit was in ieder geval uh, Sinita uh -huh. Rainy Malone, uh, geboren in Washington op 19 oktober 1963. Aha. En uh, ja, een Amerikaanse disco zangeres. Um, haar moeder, ik weet niet of je die kent, Bep. Dat is Mikkel Brown. Is een zangeres. Nou, dat komt dichterbij. Kijk, die Michael heeft Brown. nummers, die heeft hits gehad. En, en dan zeg je, ah, die. Close to Perfection. Uh -huh. So Many Men. Ja, so Little ja, Time. Ja, ja, ja, ja, ja. En um, ja, Sinita, is, die is bekend geworden in de jaren 1980. Toen ze samenwerkte met het uh, bekende producers trio. Tri -tri -tri trio. Ja. trio. Dit is af en toe lastig hè? met het Engels en Nederlands. Ja, natuurlijk. Nou ja, gooi het eruitje. Ja. We hebben vast ook Engelse <laughs> luisteraars. <laughs> maar in ieder geval uh, Stok, Altken en Waterman. En uh, de grootste hit uh, van uh, Sinita waren So Macho en Toyboy. Maar die vond ik niet zo leuk. Ik vond dit nummer leuk. Ja, dit ik is denk, een ja, echt vrolijk nummer. Ja, en uh, afgelopen seizoen was trouwens Sinita te zien als uh, jurylid... in de Engelse editie van... X effector Hey. Ja. Yeah. we nou. even terugkijken. Dan hebben We hebben straks ook nog een beeld bij de naam. Ja, zo is het. Ja, ja, ja, ja, ja. Oh, ik zie dat het vorige nummer, het volgende nummer al is begonnen. Dus we gaan gauw verder. Emerson Lake en Palmer met Lucky Man. We Had White Horses.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 Feathers. They made up his bed, a gold-covered mattress on which he was led. Who are the lucky man? He was.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 Ooh, what a lucky man he was A bullet that found him, his blood ran.